Electroworld presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft windels, capdozing en power wash. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Electroworld. Electroworld. Beste selectie, beste service.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 MUZIEK Goedemorgen, het is drie minuten over zes. Je luistert naar Start op Radio 1. Ik vind het heel fijn dat je met, met mij wakker wordt. Het programma, trouwens, Start... die door de talenten van BNN University gemaakt wordt... de radioopleiding van BNN. Zo direct uh, onder andere bezoeken we een uh, man die eigenlijk een hele hoge elektriciteitsrekening gaat krijgen in december, want die heeft zijn hele huis volgehangen met allemaal kerstverlichting. En ik bel eventjes met Jos Boesveld, onze sportman, onze voetbalkenner vooral, om even te vragen wie gaat er nou kampioen worden. Uh, wordt het Vitesse Twente toch Ajax? Komt PSV misschien weer terug. We horen het uh, allemaal tot 7 uur hier in start. Eerst even naar Rusland. Daar is uh, namelijk uh, de Russische federatie, die bestaat 20 jaar. En als een soort cadeautje werd deze week de amnestiewet aangenomen. Waardoor uh, criminelen uh, een gratie krijgen. En dan niet zware criminelen, maar uh, ja, criminelen die lichte vergrijpen hebben gedaan. Neerlandica, Kirsten van de Gelder in Moskou, goedemorgen. Kirsten, goedemorgen. Ja, gelukkig uh, uh, is het uh, is druk aan het typen waarschijnlijk over uh, deze, uh, deze wet die net is uh, aangenomen. Kirsten, hallo, hey, ben je er? Ja, nou ja, dat, Ja, nou, blijkbaar is. Um is het uh, hartstikke uh, druk uh, daar uh, in Rusland. Zo direct probeer ik eerst om even uh, te bellen. Nou, nu maar eventjes dan uh, naar een plaatje. Will and the People, Lying in the Morning Sun. I am a man you see, and one day I will be a lion in the morning sun Lazy pulling daisies, at doobie past three lion in the morning sun One day I'll get back and sit in my chat line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 Ik weet niet of hij nu al uh, opgekomen is. Misschien uh, komt hij een klein beetje op de Morning Sun van Will and the People hier. Radio 1 uh, start op, uh, ja, op Radio 1 dus. Start. Ik zei het net: de Russische grondwet bestaat 20 jaar. En als een soort cadeautje werd deze week de Amnesty-wet aangenomen. Zware criminelen blijven gewoon in de gevangenis, maar lichte vergrijpen worden vergeven en vergeten. Neerlandica Kirsten de Gelder in Moskou. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, je was net heel druk uh, nog aan het typen. <lacht> Ik hoorde niets. Nee, nee, inderdaad. Het is blijkbaar heet uh, nieuws uh, dat je er uh, allemaal berichtjes uh, over, uh, <lacht> moet over moet tikken. <lacht> ja, wa wa waarom uh, ineens deze amnestiewet? Want het, het klinkt zo niet Russisch eigenlijk om in één keer allemaal een criminele gratie te verlenen. Ja, ja, je zou denken dat uh, Poetin cashcadeautjes aan het uitdelen is, maar. Um, nee, het is inderdaad, wat je net al zei, ter ere van de 20 jaar verjaardag um, van Grondwet. Uh, en ja, daarmee hebben ze de, de, de nieuwe amnestiewet ingevoerd. Maar het is niet helemaal duidelijk of Gorokowski ook is vrijgelaten onder deze wet. Um, op de staatstelevisie was hier de afgelopen dagen vooral te horen dat hij zelf, uh, dat Garakowski zelf een bezoek had ingediend op relatie. Mm -hmm. En dat Poetin. ...met zijn hand over zijn grote hart had gespreken... ...en dat dan toch maar had, uh, uh, had verleend, die gratie... Uh -huh. nou, ...omdat hij dan toch al te lang had uh, vastgezeten. Maar um, ja, zijn advocaten, Golokovski's advocaten... ...die ontkennen dat, uh, dat hij zelf het verzoek heeft ingediend. En uh, het zou zijn dat vanwege zijn moeder, omdat zijn moeder ziek was... Uh -huh. ...maar die verklaarde vrijdag dat ze gezond en wel in Moskou zat. Dus ja, dat is niet helemaal duidelijk of hij daar ook onder valt... Oké, okay. maar uh, nu is die uh, dat is natuurlijk een belangrijke politieke tegenstander van, okay. uh, van Poetin. Uh, zijn advocaten zeggen dus, oké, okay, het, het hij heeft het niet zelf gevraagd. Poetin heeft hem dus vrijgelaten. Nou, dat is de, be, ja, best pittig, uh, want hij zou zomaar weer een soort van... een tegencampagne tegen Poetin kunnen voeren, toch? Ja, nou, iedereen is het er wel. Ook de, ja, de voor- en de te tegenstanders van, van dan Godokowski en ook dan van Poetin... Die zijn het er wel allemaal over eens, uh, of ze nou goed of slecht vinden. Het is wel een politiek spel. Um, maar ja, Poetin is toch altijd de machtigste. Dus ja, hij heeft dan het touwtje in handen en dan is Charkovsky er zijn, zijn poppetje, denk ik. Durft hij überhaupt nu nog wel uh, wat? Want hij heeft natuurlijk volgens mij rond de tien jaar vastgezeten. Dan snap ik dat je misschien ja. ook wel een beetje bang bent voor Poetin. Uh, nou, ik geloof niet dat hij nou heel erg bang is voor Poetin. Maar uh, ik heb wel gelezen, hij is inmiddels in, in Duitsland. Hij is direct doorgevlogen naar, naar Berlijn. Hoe dat precies kan en hoe hij uh, direct vanuit zijn vrijlating vanuit Siberië kan komen... en met een privévliegtuig naar Duitsland kan vliegen met een Europees paspoort en een visum... dat weten we ook niet helemaal. Maar uh, uh, dus dat zal van tevoren wel georganiseerd zijn... Um, en hij heeft nu verklaard dat hij voorlopig in Berlijn wil blijven. Mm -hmm. Dus ja, ik weet niet of hij ooit nog uh, voet aan Russische bodem zet. En als het zo is, of hij dat dan doet als Poetin hier nog aan de macht is, ik denk ik niet. Oké, okay. wat betekent uh, deze uh, amnestie voor andere gevangenen? Bijvoorbeeld, uh, ik zit even te denken, uh, Pussy Riot of de Greenpeace-activisten die nu wel borgtocht vrij uh, zijn, maar die alsnog voordeeld kunnen worden? Ja, ja Pussy Riot uh, uh, is. Wat voor Greenpeace? De Greenpeace zitten nog. Mogen er nog niet Sint-Petersburg uit? Ja, de, onder deze wet komen 25.000 gevangenen die kunnen uh, vrijkomen. Dat zijn gevangenen die voornamelijk vastzitten uh, uh, vanwege. Uh, verstoring van de openbare orde. Daarvoor zijn ze veroordeeld. Mm -hmm. nou, daar vallen dan ook Pussy Riot en de actievoerders van Greenpeace onder. Ja. Yeah. Uh, de meeste gevangenen zitten overigens vast voor het protest op het Palatnia uh, -Naja plein uh, mm -hmm. in 2012. Een demonstratie van de oppositie. Het geen vergunning daarvoor. Um, ja, ik las al dat NRC al kopte uh, Ride vrij. Nou, dat is nog echt nog even afwachten. Um, en die gevangenen die komen wel vrij, doordat een mm -hmm. amnestie wordt verleend. Maar ze houden wel gewoon hun strafblad. Hè? Dus ze worden niet vrijgesproken, ze worden vrijgelaten. Ja. Dus ja... Uh, Echt gerechtigheid dus dat is het voor veel gevangenen natuurlijk niet. Nee. Maar er zullen ongetwijfeld veel families uh, juichen. Precies, want dan zijn ze uit de bakken. Um, nou, we zullen uh, ja, waarschijnlijk de komende maand/slash uh, maanden uh, zullen we nog wel zien uh, wie er nog meer wordt vrijgelaten, natuurlijk, door deze wet. Ja. Oké, okay, nou, Kirsten de Gelder in Moskou, bedankt en uh, goedemorgen. Goedemorgen. Sketching late Op Radio 1. Kees Dorsten. Start. Elke week in start geef ik een podium aan een bijzonder crowdfund project. Een nieuwe creatieve ideeën op zoek naar investeerders om hun plannen te realiseren. En deze week heb ik het uh, ja, heel goed getroffen. Want ik kijk zo tegenover, me. je kan het misschien ook wel zien op de webcam uh, www.radio1.nl. Want ik heb weer twee sportieve en mooie dames voor me zitten. Cheerleaders, Kelly en Esther. Ja, klopt. Goedemorgen. Leuk Goedemorgen. Dat jullie er zijn. En uh, jullie zijn uh, niet alleen uh, sportief... maar ook heel goed uh, van All-Stars cheerleaders. Jullie zijn Nederlands kampioen geworden. Ja. En um, jullie willen nu naar het WK... Waarom, waardoor jullie dat crowdfund-project gestart zijn. Maar eventjes naar dat Nederlands kampioenschap. Want ja, wat, wat maakt jullie zo goed dat jullie dat zijn geworden? Um, ik denk uh, we we op dat moment... Uh, ja, een goede, goede choreografie... Uh, als team deden we het allemaal... Ja, echt supergoed uh, qua techniek, uh, alle pasjes tegelijk. En uh, wat heel belangrijk is natuurlijk bij er is uitstraling. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk dat wij het uh, complete pakketje hadden die dag. Oké, okay, uh, gewonnen dus. Ik, maar ik heb nog steeds, ik, ik hoor pasjes, ik hoor uh, dansjes tegelijkertijd. Uh, maar, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe ziet dat eruit? Beschrijf dat eens. Uh, nou ja, de dans, u bedoelt qua jurering wat belangrijk is? Nou, of... nee, ja, nee, hoe de show er gewoon oh, uitziet. Die show dat, dat, dat nou, we hebben wel zien. een verschil in uh, wedstrijd en show mm -hmm. en uh, echt optreden, zeg maar. En uh, bij wedstrijden is het vooral uh, heel belangrijk dat je heel gelijk gaat. Dus als je een pasje doet, dat iedereen zoveel mensen armen in de lucht uh, steekt, zeg maar. Mm -hmm. En dan voor cheerleader, wat Kelly al zei, is heel belangrijk uitstraling. Dus uh, lachen we en... Uh, mm -hmm. Uh, laten we aan het publiek zien dat wij het natuurlijk ook heel erg leuk vinden. En verder uh, let, uh, ja, letten ze ook heel veel op, uh, op techniek. En dan gaat het om uh, hè, uh, gestekte benen, gestekte tenen. Een beetje net zoals turnen heb ik het idee. Een soort van jury. Je kijkt of alle, alle bewegingen goed zijn gedaan. Of, uh, of doe ik nu heilig en denken <laughs> jullie, nee, dat, wat zegt hij nou? Nee, dit komt wel, uh, qua wedstrijden komt het wel overeen. Dat is gewoon hetzelfde. En bij cheerleader zijn het... Ja, je hebt echt bepaalde cheerleaderbewegingen. Uh, natuurlijk de pomps uh, die wij gebruiken. En ja, we doen ook wel sprongen en uh, ja, draaien. En uh, je benen in de lucht gooien. Spagaat, dat soort dingen. Mm -hmm. ja, je ja. Ook op de webcam te zien, uh, trouwens voor jou, uh, <laughs> de pomps. De pom-poms oh, pom of pomps? Ja, wij noemen ze Poms. Oké, okay, die ligt er glinsterend. <laughs> ja. uh, want, want, want jullie zijn wel de traditionele cheerleaders... die altijd uh, twee van die Poms uh, hebben en daar uh, acties mee doen. Ja, dat hoort erbij. Dat maakt het plaatje wel compleet. Ja, ja. ja dat, it, it, zo, zo kennen we het inderdaad. Ja. Een beetje uh, vanuit Amerika natuurlijk, bij die sportwedstrijden. Um, is het nou echt een sport eigenlijk? Nou, ja, zeker... Ik weet wel dat als ik de meeste mensen tegenkom, dan uh, denk ze altijd dat we doen: geef me een A, geef me een B. Ja, ja, maar, ja dat, dat beeld heb je toch een <laughs> beetje? Ja. Dat, heb je, dat beeld heb je inderdaad. En uh, bij cheerleading uh, als wedstrijdvorm heb je eigenlijk twee categorieën waar je mee kan doen. Twee grote. En dat is met stunts, dat je in de lucht wordt gegooid en het dansen. En dat mm -hmm. dansen, dat doen wij. Oké. Okay. Ja. Dat is ja, wat, dat, dat, dat, uh, dat heb je ook een beetje. Dat dansen is een beetje dat aanmoedigen, wat ze dus uh, in Amerika doen. Dan heb je echt het, ook het wedstrijd. Elementen, dat, dat, wat ik nog wel eens heb gezien. Maar er zijn dus twee soorten wedstrijdelementen: ja. of dat dansen, of echt ook acrobatiek met allemaal saltos. Ja. In Amerika doen ze meestal uh, acrobatiek, zeg maar, uh, mm -hmm. dat heet cheerleading. En dat doen ze zeg maar bij high schools, bij wedstrijden en dat soort dingen. En echte uh, NFL-cheerleaders, die doen meestal cheer dance. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Ja, nu, nu weet Martijn die van BNN University. die is jullie ook komen opzoeken. Want hij dacht: nou ja, komt er nou. Ja, moet je niet eigenlijk alleen gewoon twee van die poms hebben. en gewoon een beetje de, de pasjes goed komen doen. Maar hij ontdekte dat er wel wat meer kwam kijken bij cheerleaders. Nou, oh, uh, uh, die is uh, uh, heel eventjes uh, weg. Uh, doe ik nu eventjes. Uh, die, uh, die, uh, ah, kijk, daar is Martijn. Ik was me heel even kwijt. Komt ie? <lacht> I star, Op deze muziek wonnen de All-Stars cheerleaders uit Den Haag. Dit jaar het Nederlands kampioenschap cheerleaden. Het Nederlands kampioenschap, dat wil dus zeggen dat je hier heel goed in kunt zijn. Ja, dat is misschien arrogant van mijn gedacht. Maar ik denk, ja, hoe moeilijk is dit eigenlijk? Een beetje zwaaien, een beetje leuk dansen, een beetje klappen, een beetje er lekker uitzien. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn?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 Uh, Kelly en ik hebben het eigenlijk verdeeld. Ik uh, ben de coach van de wedstrijden. En Kelly uh, die, uh, doet de optredens. Dus ik verzin echt inderdaad uh, wedstrijdchoreografie. En Kelly doet dat uh, over haar gedeelte voor de optredens. Heb jij dan nog een soort van handtekening die erin stopt? Uh, zoals bij Hans van Maanen geloof ik ooit. Dan, dan zag je, oh dat is Hans van Manen, natuurlijk. Ja. Is die dan bij jou, oh dat is Roxanne? Nou, Ik denk dat mijn choreografieën wel echt uh, heel veel pit hebben... en heel energiek zijn. Ik denk dat dat wel mijn punt is. Ja. Want het lijkt me eigenlijk heel, heel erg leuk. Uh, Kees is uh, sinds uh, twee weken... of volgens mij drie weken is hij onze nieuwe presentator. Hij heeft, dit is zijn nieuw programma. En het lijkt me wel leuk om, om als een soort aanmoediging... om een jel voor hem te maken. Kan dat? Ja, dat uh, kan. Um, ja, ik je ik wat informatie? Ja, ik zou je iets meer over hem vertellen. Kees is een hele gewone jongen. Uit werk over. Hij komt van de boerderij. Is heel normaal gebleven. hele normale jongen. En uh, hij presenteert nu, nu dus het programma Start. En hij vindt zelf dat hij uh, lijkt op een uh, kruising tussen Orlando Bloom en Robert Pattinson. Oké. Okay. Ehm... Um... Al doen we iets van uh, Yel, Yel, Yel, die Kees die komt er wel. Hij denkt hij lijkt op Orlando Bloem. Jeetje, um, wat ben jij een oen? Nee. Oh. <laughs> Sneer. <laughs> ja. Ja. Even kijken hoor, wat we, ja, we hebben verschillende dingen. Bijvoorbeeld uh, Yel, Yel, Yel. Kees die komt er wel. Hij denkt hij lijkt op Orlando Bloem. Hopelijk gaat hij het hier goed doen. Wauw. Nou, dat was echt al heel goed. Zullen we nog één keer voor het ecchi doen? Met muziek? Jel, jel, jel. Die Casey die komt er wel. Hij denkt hij lijkt op Orlando Bloem. Hopelijk gaat hij hier zijn best doen. Woe! Nou, je maakt een keer op de redactie een grapje... dat je uh, op Orlando Bloem lijkt... <lacht> uh, en er wordt direct een cheer uh, voor je gemaakt, zeg. Wat, wat knap, leuk, de, de, de cheer van mij, daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van, ja. maar, zoals je nu hoort, maar dit doen jullie dus en jullie hebben je door het NK te winnen geplaatst voor het wereldkampioenschap, alleen daar is geld nodig, waarom? Ja, klopt. Uh, ja, dat wordt niet gefinancierd zeg maar, vanuit de organisatie van het Nederlands Kampioenschap. Dus mm -hmm. dat moeten wij zelf uh, betalen. en ja, We hebben een team van 19 cheerleaders. En er moeten er minimaal 12 gaan uh, in verband met formaties, met dansen. Mm -hmm. En ja, daar hebben we gewoon echt heel veel geld voor nodig. Dus uh, ja, 15.000 euro ongeveer. Dat is flink. Ja, dat hebben we helaas niet in onze spaarpotjes liggen. Dus uh, ja, daarvoor zoeken we eigenlijk mensen die uh, ja, ons willen helpen om daarheen te gaan. in Nederland te vertegenwoordigen. En, en um, uh, nu, uh, nu ga je naar het WK. Stel, er zijn mensen die denken: Nou, dit wil ik wel sponsoren. Maar maken jullie een kans? Kunnen jullie daar ook goud winnen? Ja, ik denk wel dat we kans maken. Ik denk uh, de Amerikaanse cheerleaders en ook andere landen zijn natuurlijk supergoed. Uh, maar we zijn ook naar het Europees kampioenschap geweest. En uh, ja, we hebben daar zijn we derde geworden. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat we best wel een grote kans maken uh, om hoog te eindigen in ieder geval. En we hopen natuurlijk op goud. Dus dat ja, zou gaaf zijn. Nou, dat zou natuurlijk uh, top zijn. Daarvoor moeten jullie wel eerst daar naartoe. Um, daar kunnen mensen geld voor sponsoren. En wij, ja, ik, ik vroeg me eigenlijk af, ja, uh, willen mensen daar geld voor geven... Dus even de straat op met die vraag. Uh, nou, voor mij persoonlijk denk ik dat ik mijn geld wel liever aan iets anders zou willen geven. Misschien meer aan een natuurorganisatie of echte podiumkunsten. Daar ben ik meer van eigenlijk. Misschien als ik ze een keer zie optreden, dat ze me dan kunnen overtuigen. Maar nu nog niet echt. Het ligt eraan hoe en wie het zijn eigenlijk. Ja, het klinkt raar, maar ik wil even zo zien en dan kijken of ik het zal doen. Hè. In een cheerleader uh, die naar het WK willen. Ja, yeah. ik denk het niet. Ik persoonlijk. Maar dat komt ook omdat ik studeer. Dus ik heb wel betere dingen om in te investeren. Momenteel. Nou ja, het is toch wel een soort sport, zie ik het. Ik zit hier wel als een soort sport. En er zijn heel veel mensen die een soort sport bij het WK proberen te komen. Dus is toch een hele prestatie, denk ik. Uh, ik ben wel een beetje cheapskaters. Dus, uh, nee, een paar euro. Dat zou wel kwijt kunnen. Dus ik denk dat het eigenlijk wel telt. Ik denk als we als een mooie meisje zijn, dan is het leuk om naar te kijken. Dus, uh. Ja, sorry. Zo werkt het. Nou, uh, dan, dan zit het wel goed toch? Ja, denk ik ja. wel. En, en, een paar euro kan dat ook? Of, of moet je direct dan uh, weer uh, uh, een maar... euro per keer of zo? Uh, nee, doneren. het is uh, wat mensen gewoon kunnen doneren. Dat kan dan vanaf 1 euro. Dus uh, alle beetjes helpen. Dus, ja, ja uh, mooi. En jullie daarnaast, naast dat je kan, uh, kan sponsoren via crowdfunding, doen jullie ook nog andere dingen om geld op te halen, hoor ik? Nou, we hebben uh, een tijdje geleden een fotoshoot gehad met het hele team. En uh, ik geloof Kelly kwam op het idee om daar kalenders van te maken. Nou ja, wie wil er nou niet zo'n fantastische <lacht> kalender op zijn bureau... of aan de wand willen hebben hangen? Nou, jullie verkopen het goed. Ja. <lacht> Tenminste, kan ik me niet voorstellen. Dus dat kan ook. Je kan ook een uh, kalender bij ons kopen. En uh, nou ja, het wordt wel een beetje krap nog voor onder de kerstboom. Maar het is een goede manier om het jaar in te gaan, uh, 2014. Gewoon uh, voor oud en nieuw. Waar kan je naartoe als, uh, als je jou wil sponsoren? Um... Naar onze website, daar staat een link op. En uh, onze website is www.alstarscheerleaders.nl mm -hmm. En daarop kun je de link vinden naar onze crowdfunding site uh, op forjustone.com En, en daar, hoeveel uh, hebben jullie nog nodig? Heel veel. <laughs> <laughs> nee, we hebben nu denk ik iets van uh, ja, zo'n... Zeker zo'n 1500 euro. We zamelen ook geld in door optredens te doen... Mm -hmm. en workshops te geven. Dus, nog dus dat komt er al bij. en ja. dan uh, zijn jullie er. Nog even, één uh, laatste ding. Staat er dan ook nog wat tegenover? Want dat is vaak een beetje bij crowdfunding het geval... dat je er iets voor, uh, voor terugkrijgt. Hebben jullie daar een idee over? Uh, nou, bij crowdfunding, ja... het ligt eraan... Uh, als het een bedrijf is, zeg maar... Uh, dan kunnen we daar een optreden of een workshop voor doen. Uh, maar als mensen... Uh, ja, gewoon doneren. Dan kunnen we ook een uh, leuke kalender opsturen, denk ik. Ja, of misschien uh, als het nou heel veel verschillende donaties zijn... kunnen we ook wel een heel leuk bedankfilmpje maken. En dat iedereen uh, een filmpje nog krijgt. Een persoonlijk bedankje, zeg maar. Kijk, nou, ja, goede ideeën hoor ik. Uh, uh, uh, nou, succes met jullie zoektocht. En uh, uh, op het WK. Kelly en Esther uh, van All Stars Cheerleaders, uh, dankjewel. Ja, graag en, uh, gedaan. fijn dat jullie hier waren. Ja, bedankt.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 The film real Even op Radio 1, Time and Money Turin breaks. Goedemorgen. Even kijken naar het laatste nieuws op Twitter. Hashtag SR13 is trending topic, natuurlijk van Serious Request 2013. Ja, de DJ zit al vier dagen opgesloten. Het gaat goed. Ze hebben al zo'n 3 miljoen opgehaald. Dus eh, ja, prima. Dan even naar uh, Happy Mother's Day, is ook trending topic. En dan hoor ik je denken, wat? Uh, had ik al een cadeautje moeten halen voor mijn moeder? Maak je geen zorgen, het is niet voor vandaag. Het blijkt dus dat Indonesië het enige land is dat Moedersdag vandaag viert. En Bayern is ook trending topic. De Duitse club won gisteren de wereldbeker met 2-0. Uh, was de club te sterk voor Raja Casablanca. En het is de derde wereldbeker uh, voor uh, de spelers uit München. Dan even naar het laatste nieuws. Het uh, concert Series Recordings in Leeuwarden is sinds gisteravond het langste concert ooit in Nederland gehouden. Gefeliciteerd. Vorige week was verslaggever Jauke daar ook nog uh, bij die wereldrecordpoging. Het concert duurde 363 uur en daarmee is het oude record met drie uur verbroken. Dan uh, voor de kust in Lissabon zijn zes doden gevallen doordat hun schip kapzeisde en zonk kapsijsten toen het werd geraakt door metershoge golven. Eén van de passagiers, nummer 7, dus, heeft het overleefd. en Hij kon op eigen kracht naar de kust zwemmen en is op dit moment in het ziekenhuis. En bij rellen in Hamburg zijn 117 agenten gewond geraakt. Dat gebeurde bij een uit de hand gelopen demonstratie tegen de sluiting van een cultuurcentrum Rota Flora. Dat was gekraakt. 16 van de gewonde agenten die moeten naar het ziekenhuis. Dan nog eventjes naar het weer. Het, het, het regent en het regent. In ieder geval, dat was vanavond toen ik hier naartoe fietste mijn broek is eindelijk droog. Maar uh, ondertussen uh, nou, zie ik een, een goede toekomst tegemoet. En daarmee bedoel ik tot iets na 7 uur. Want dan, uh, dan blijft het gewoon lekker droog. Een paar spatjes in het oosten van het land. Die wegtrekken richting uh, Duitsland en Denemarken. Dus uh, nou, uh, geen paraplu uh, vanochtend in ieder geval. start. Dan direct door uh, naar sport, want uh, het weekend uh, is uh, na, na vandaag uh, voorbij en dan is het vooral dat het, het laatste Eredivisie weekend van de eerste seizoenshelft voorbij is. Dat betekent uh, dat de balans opgemaakt kan worden. En uh, dat is ook nodig, want het is een, een spannende competitie, een rare competitie. Dus uh, genoeg om te bespreken met Jos Boesveld, jonge voetbaljournalist... voor onder andere voetbal.com en Ajax1.nl. Uh, en jij gaat me daarbij helpen, Jos. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké. Okay. Als je naar de stand kijkt tot nu toe, er moet vandaag nog gevoetbald worden. onder andere door Ajax. Um, Vitesse heeft punten laten liggen. Um, wat ik vooral zie is een hele gekke, rare competitie. Ja, klopt. Het enige, enige wat ik over heb is, is knosgeksen, denk ik zelfs. Heel veel uh, punten verloren. Heel veel koplopers gehad. Ja, dat klopt. Ik heb het even bekeken. Het is FC Groningen, PSV, PEC Zwolle. FC Twente, AZ en Vitesse. Die zijn allemaal koploper geweest. En zoals je zei, Ajax kan dat vandaag ook nog worden. Ja, dat is, dat is niet normaal. Nee, dat is echt niet normaal. Inderdaad, als je kijkt, het is FC Groningen, perks Dat zijn normaal niet dat je denkt van die ploegen kunnen koploper zijn. Mm -hmm. Maar in Nederland kan het blijkbaar dit seizoen. Ja, dat is, nou, eh, maar er zijn nu toch wel drie ploegen die een beetje voor, uh, voor de, de, de, de titel gaan. Uh, die ja. zich een beetje hebben afgescheiden van de rest. Ja, klopt. Dat ja. zijn Ajax, Vitesse. En Twente, wie ja. gaat er winnen? Wie wordt kampioen? Of toch nog een, een, een geheime nummer 4? Nee, ik, ik ga toch voor Ajax. En dat komt vooral omdat ik uh, Vitesse nog niet de ploeg zie hebben om echt uh, kampioen te worden aan het eind van het seizoen. Ze doen het nu op de het goed, alhoewel ze dus inderdaad uh, gisteren punten verloren hebben. Mm -hmm. Maar ze hebben uh, geen brede selectie. Dus als er een keer iemand geblesseerd wegvalt, dan hebben ze dan heel snel moeilijk om daar een. Uh, ...vervangende spelers voor te kunnen vinden. Dan moet ze al snel naar de jeugdopleiding of jong-vitesse kijken. En dan wordt je team toch kwalitatief minder, denk ik. Maar jij, jij zegt dat natuurlijk ook omdat jij Ajax-fan bent. Ja, dat ook. Maar je probeert natuurlijk als journalist, uh, journalist wel realistisch te blijven. En ik denk dat Ajax gewoon een realistische keuze is. Ook als je kijkt naar een uh, onderzoekje wat het uh, Algemeen Dagblad heeft gedaan. Mm -hmm. Die heeft ook aan trainers in de erevisie gevraagd van, ja, die wordt kampioen... En dan zeiden volgens mij 12 van de vijftien dat Ajax het Oké. Okay. Nou, nu uh, Vitesse, die heeft de afgelopen uh, nou, weken goed gedaan, stonden bovenaan. Dan vraag ik me af, is Vitesse nou zo goed of zijn de toppers gewoon zo slecht dit seizoen? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik denk dat Vitesse wel ja, heel goed doet, hè. onder de nieuwe trainer Peter Bos, wat natuurlijk heel knap is. spelen ze gewoon heel aanvallend en attractief voetbal. en. Uh, ik denk dat de revelatie van het seizoen ook in het elftal van Vitesse voetbalt. Dat is namelijk uh, Lucas Piazon. Mm -hmm. Dat is een 19-jarige Braziliaan. Die, uh, die, die wordt door Vitesse gehuurd van Chelsea. En ja, die is dan 19 en hij scoort al 11 keer. levert acht assist en beslist gewoon wedstrijden op hele jonge leeftijd. En hij wordt dan wel gehuurd voor een jaartje. Maar ja, het is hartstikke leuk dat zulke spelers in de eredivisie voetballen. En ik denk dat ja, spelers zoals hij maken Vitesse gewoon een hele, hele, hele, heel goed elftal. Oké, okay, dus uh, met die, die spelers van Chelsea en dat goede team is, is Vitesse ook gewoon goed. Die, die, die gewoon echt wel serieus mee kan doen om de titel. Ja, dat denk ik wel. Maar zoals ik al zei, dus inderdaad, ja, de, de, de, het seizoen bestaat uit 34 wedstrijden. Dus ja, ik weet niet of ze tot op het einde echt mee kunnen doen. Nu. Ze, beginnen, ze hadden een goede reeks voordat ze nu 2-2 speelden tegen Herenckers Amelo. Uh -huh. En ik denk dat het gewoon iets vaker gaat voorkomen dat ze punten gaan verliezen waar het helemaal niet nodig is. Komt de PSV trouwens nog uh, terug in de top, denk je? Ja, in deze gekke competitie denk ik het ook wel. Maar het, het gaat wel moeilijk worden. Ik, ik tip ze ook niet meer echt als, uh, als winnaar voor de, voor de titel. Ze staan nu negende uh, met 23 punten. En Vitesse heeft nu 37 punten. Dus het gat is al redelijk groot. Maar ja, PSV is wel een ploeg die, die gewoon wedstrijden kan winnen. En dan kom je heel snel weer bovenin. Maar ik denk dat ja, ze moeten gaan voor Europees voetbal. U, uh, gewoon Europa League. Europa League of misschien dat ze, dat ze nog net tweede kunnen worden... op het op laatste speeldag met een mooie stunt bijvoorbeeld. Maar kampioen zie ik ze nu snel meer worden. Nog even naar de beker, want uh, deze week zijn er bekerwedstrijden gespeeld. Er is een loting uh, geweest en er is een heel mooi affiche uitgekomen. De klassieker Ajax-Feyenoord in Amsterdam. In januari ja. wordt die gespeeld. Nou, wat verwacht je ervan? Uh, wie, wie gaat hem winnen of kunnen we dat nog niet zeggen? Ja, dit is natuurlijk uh, heel moeilijk om te zeggen. Er komt natuurlijk een winterstop aan. Je weet niet wat, wat Ajax gaat kopen. Je weet niet wat Feyenoord gaat kopen. Je weet niet of er iemand geblesseerd raakt. Bijvoorbeeld uh, in, in de winterstop. Ik, ik kan me voorstellen dat als bij Feyenoord uh, Graziano Pelle geblesseerd raakt. Of, of Jean-Paul Boecius. Dan gaat het een hele andere wedstrijd worden. Maar um, ja, het is natuurlijk een hartstikke mooi affiche. En er wordt nog gediscussieerd of er uitsupporters uh, mogen komen in Amsterdam. Dat zou, ik, ik, zou echt, ik ben er een voorstander van, want ja, dat hoort er gewoon bij een klassieke met, uh, met uitfans. Voor de sfeer, ja? Yeah. Voor de sfeer, absoluut, inderdaad. Want, want je kunt er alles van zeggen, maar er dus is nu vijf jaar zijn geen uitfans geweest bij Ajax en Feyenoord. Mm -hmm. En in die vijf jaar is er ook eigenlijk niks gebeurd meer. En, en dat, dat voorzie je ook niet, dat er, dat er veel dingen gaan gebeuren nu als er fans komen. Want die beseffen nu ook gewoon van ja, een klassieker heeft gewoon eigenlijk Feyenoord-fans en Ajax-fans nodig om het echt een klassieker te maken. Dus gewoon een klassieker en even de, de, de transfers afwachten in de winterstop om um, um, te kijken ja, wie, wie wat, uh, welke kansen heeft. Ja, dat is wel het beste inderdaad. Ja. Lijkt me duidelijk, Jos Boesveld van uh, voetbal.com. Dankjewel uh, dat ik je eventjes kon bellen. Graag gedaan, dankjewel. Naar Leeuwarden, daar is uh, verslaggever SME bij het Glazen Huis. En op dit moment in het callcenter, call uh, volgens mij uh, SME, of niet? Ja, goedemorgen. Ik uh, ben in het callcenter, dat is in, het, in de Achmea-toren. Uh, en dat is echt een super hoge toren, dus ik, ik, kan hier, ik heb hier uitzicht over heel Leeuwarden. Mm -hmm. en, uh, na, naast mij zit Marlou, die is uh, aan het werk in het callcenter. Hallo. Hoi. Jij bent hier uh, de hele nacht aan het werk. Gaat het een beetje goed? Ja, gaat uh, eigenlijk best wel goed. Ja, wordt er veel gebeld? Uh, ja, het loopt eigenlijk wel, uh, wel steeds door. Soms heb je eventjes niks, maar dan uh, na een minuutje of zo dan heb je wel weer uh, telefoontjes. En wordt er dan veel gedoneerd? Uh, nou ja, meestal worden er plaatjes aan gevraagd en dat, uh, dat, ja, dat bedrag varieert. Het begint vanaf 10 euro en ja, kan eigenlijk oplopen op, ja, tot wat iemand uh, wil bieden, ervoor wil geven. Ja, en in de nacht zijn er ja, nog wel veel mensen wakker, maar wat voor mensen bellen er dan naar het callcenter? Um, ja, ik heb heel veel uh, jongeren aan de telefoon gehad die nog uit gaan zijn of met de vrienden aan het chillen zijn die een plaatje aanvragen. Ik heb ook al uh, ja, wat, uh, ja, wat oudere mensen gehad uh, die gewoon uh, nog even lekker live zaten te kijken en ook even een plaatje aan wilden vragen. Ja, het verschilt eigenlijk heel erg op mensen die nu uh, naar het werk gaan of uh, die uh, klaar waren met werken die ook nog even een plaatje aanvragen. En uh, wat, wat is dan de gekste die vanavond aangevraagd is bij jou? Um, ja, ik heb verschillende plaatjes uh, die zijn aangevraagd. Onder andere, en, uh, er is een kindje geboren op aard, die is gevraagd. En um, ja, een paar Duitse nummers uh, die ook zijn aangevraagd. En uh, heb jij zelf ook uh, een plaatje aangevraagd uh, voor, voor het goede doel? Uh, nee, heb ik nog niet gedaan, maar uh, ja, dat kan ik natuurlijk altijd nog doen. Ja, want de mensen die uh, bellen naar 0909-1336, die, die krijgen jou aan de telefoon. Ja, of een van de andere zes collega's die hier ook zitten. Ja, want we zitten hier dus uh, de hele nacht door zeven mensen non-stop te bellen in het callcenter. Om, Aardig wat. Om, ja, om, uh, om ja, plaatjes, uh, verzoekplaatjes van mensen in ontvangst te nemen in, uh, in ruil voor geld. Uh, ik heb ne net natuurlijk uh, ja, best wel een mooi bedrag opgehaald met, met de groetjes doen op Radio 1... Dus uh, Kees, ik denk dat ik uh, voor jou hier een plaatje aan ga vragen uh, met dat geld. Dus uh, heb je nog een voorkeur? Oh jee. Uh, nou, la laten we het uh, voor ons uh, uh, uh, allemaal doen uh, bij Start. Vind ik wel leuk. Uh, wat dacht je van uh, uh, Chef Special met Birds? Daar openen we het programma altijd mee. Vind ik een hele leuke. Doen, uh, ja, doen we vind, dat? Vind ik ook een leuke. Ik, uh, ik ga me voor je aanvragen... Uh, we gaan nog even verder hier kijken bij het callcenter of er ja, mooie bedragen opgehaald worden. Nou, super. Dankjewel Esme. Uh, veel plezier nog uh, daar in Leeuwarden. En uh, ja, kom snel weer uh, terug hier naartoe, naar Hilversum. Ja, ga je doen. Dit is uh, Diane Birch. Ho, ho, ho. Like you said I would I kept looking out my window Hoping one day you would come Going every shade of blue Kart voor zeven. Dat is lekker wakker worden zo. Radio 1. Fijn ook dat jij lekker met mij wakker wordt. Diane Birch Valentino. En je luistert naar Start Het Programma... dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University... de radioopleiding van BNN. Ja. Um, aan het einde, zo uh, rond uh, kwart voor zeven, doe ik, uh, even, uh, kijk ik eventjes naar het gekke nieuws... wat er is binnengekomen waarbij je uh, denkt uh, van... ja, uh, uh, uh, uh, dit, is, dit is een beetje... Koekoek. -koek. Ja, precies. Het is, het is een beetje koekoek. -koek. Zo is een uh, cafébaas in Bretagne deze week uh, op de, uh, ja, de, de, de, de vingers getikt. Uh, namelijk, hij kreeg een boete van 9.000 euro... omdat een klant zijn lege glas terugbracht naar de bar. Een overijverige ambtenaar van de sociale. De sociale inspectie gaf de man een bekeuring... omdat hij zijn klanten zou laten werken als ober. Koek, koek. Precies. En de Italiaanse politicus heeft zijn secretaresse een contract laten tekenen... waarin stond dat zij verplicht één keer per week seks met hem zou moeten hebben... Ja, secundaire arbeidsvoorwaarden of zoiets. Dat uh, ontdekte de uh, politie tijdens een corruptieonderzoek. De secretaresse zei het contract getekend te hebben uit angst voor de politicus. Koek, koek. En um, de stad Doesburg bestaat volgend jaar 777 jaar. En dat wordt op het Marplein gevierd. En op een hele speciale manier. Casey van Doorn, eigenaar van uh, Café Museum King's Place. Goedemorgen. Casey, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen met Kees. Nice. Hallo uh, Kees. Uh, of ik, ik zag dat ik Casey moet zeggen of, uh, of toch Kees? Nou, het is Kees, maar uh, ik heb uh, als kind zijn in Australië gewoond en uh, ja, daar werd ik boos geplaatst op school met uh, Kees en daar uh, was je een uh, suitcase of zo en, uh, mm -hmm. een daar hebben we mijn ouders de case van gemaakt. Daar komt het eigenlijk vandaan. Ah, vandaar. Nou, het is ook een makkelijke. Anders halen mensen ons misschien wel door elkaar. Um, wat, wat gaat er nou precies gebeuren op dat plein... Uh, op het moment dat Doesburg 777 jaar bestaat? Nou, het is dus uh, de bedoeling... dat wij het Guinness Book of Records willen gaan halen... om bij elkaar 777 Elvis Presley's uh, impersonators bij elkaar te krijgen... En dan met z'n allen tegelijk een uh, lied te gaan zingen. Van Elvis natuurlijk. Mm -hmm. En uh, dan om dat record te halen. Waarom Elvis Presley? Uh, ten eerste, mijn passie is uh, Elvis Presley. Ik ben eigenaar van uh, Kings Place. Elvis Presley Café Museum in Duisburg. Dus ja, en uh, of wij dus mee willen doen aan die festiviteit... die we dus over een heel jaar gaan verdelen in Duisburg. Hebben ze mij gevraagd om hier aan uh, mee te gaan werken? En toen kwam dit idee naar boven. Jij bent groot Elvis-fan? Ja. Oké, okay, nou kan je een, uh, een liedje zingen? Een beetje op de ah. Elvis? Uh, nu, nu, op dit moment, ik ben dus uh, zelf geen zanger, impersonator. Maar ik zou er misschien wel 850 kunnen zingen, maar zo'n leven erop genomen. En ik ben al 50 jaar bezig eigenlijk uh, met Elvis Presley. Dus ik neem aan dat ik ze allemaal wel uh, redelijk mee zou kunnen zingen. Kan je er dan eentje doen, Casey? Nu op dit moment. Nu op dit moment. Even één klein, jouw favoriete Elvis-nummer. Even een klein stukje. Oké. Okay. One night with you is what I'm now praying for. There things that we two could plan would make my dreams come true. Nou, vroeg morgen. Nou, ik, ik, ik zeg. Ik doe een heel, heel klein applaus omdat ik in mijn eentje ben, maar <laughs> ik vind het uh, netjes hoor. Chapeau, hoe ga je ervoor zorgen dat uh, al die ze nou uh, op dat plein komen? Nou, uh, we hebben dus een uh, persbericht rondgestuurd. En ik ben gisteren ongeveer met uh, zo'n kleine 45 uh, Elbertsperklin cafés door de hele wereld... Uh, heb ik allemaal dat persbericht doorgestuurd. Mm -hmm. Ik hoop dat ze natuurlijk allemaal spontaan mee gaan werken... ...om te zorgen dat we die impersonaties bij elkaar krijgen. En dat is natuurlijk één onderdeel. En op uh, 6 juni, dus volgend jaar aanstaande 6 juni... Mm -hmm. ...gaan wij dus een persconferentie geven in Kings Place. En vanaf dat moment uh, kan de eerste zich dan ook eens gaan schrijven. Maar voor de tijd moet we ik wel zorgen dat we een heleboel mensen hebben... ...die daarvoor geïnteresseerd zijn... Oké, okay, nou ja. Dat, uh, dat, dat, tegen die tijd, je hebt nog eventjes, uh, moet, het, uh, moet het wel eventjes uh, lukken. Als het uh, gelukt is, laat het me even weten. Twitter het eventjes, uh, at uh, Kees Doorstein, at uh, BNN University, kan uh, alle twee. Casey van Doorn, uh, bedankt uh, dat we je eventjes mogen te bellen. Ik vond het uh, heerlijk om, uh, om het te promoten. Dank je wel voor jullie tijd en uh, veel succes met je programma. Goed, goedemorgen. You close your eyes or watch you sleep about all you have done drummer in de klas gezeten. Bart, uh, Bart ik heette die volgens mij. Uh, van Rigby. Always you. Start. Hier bij uh, Start op Radio 1. Het is uh, acht minuten voor zeven. Um, het is, uh, nou ja, het is nou, een beetje licht aan het worden. Maar ja, uh, ook nog het semi-donker. Een beetje grijs. Het is uh, en, uh, rond die donkere dagen van kerst is het een perfect excuus om je huis even te versieren met kerstverlichting. Wat uh, niet bij iedereen goed gaat, trouwens. Kijk, alles kan je god godverdomme nagelopen. Ze zijn helemaal door elkaar heen gaat, je gaat Tjoh, mijn jongen, Jonge, jonge, Gaan we nou weer daggen? Of hebben ze verkeerde bij je? Hier! Nee, hij brandt! Ja, daarnet niet! Hier! Yeah. <laughs> Ken je ze nog? Tini en Lau uit uh, Nooddorp. Ze hadden wel moeite met de kerstverlichting. Maar anders dan hen zijn er ook mensen die alles uit de kast halen om hun huis te versieren tijdens kerst. Judith ging op zoek naar de paradijsvogel van deze week. Die heeft ze ook gevonden. En dat is een man die van de kerstversiering ieder jaar weer een feestje maakt. Lelystraat in Amersfoort, het staat een huis En ik hoef eigenlijk alleen maar langs te lopen En ik zie denk ik al over welk huis het gaat Het is namelijk een prachtig versierde tuin Maar er zit al een grote lichtslang om het raam heen Er knipperen al heel erg veel lampjes En het is volgens mij het juiste nummer Dus hier ga ik aanbellen en als ik naar binnen kijk Zie ik eigenlijk alleen maar verlichting Mooie poppen, Merry Christmas Alles staat er En daarom wil ik hier heel graag even naar binnen Want ik ben heel benieuwd wie hier nou woont Sorry, wie ben je? Abmus. Abmus. Ja. Ab, uh, wat heb je nu? al oh, een prachtig huis. En uh, volgens mij wordt de tuin nog iets uitgebreid. Of de, hoe gaat dat? De, de tuin wordt nog uitgebreid. je wordt nog helemaal versierd. Want nu uh, zien we lichtslangen. Er knippen al wat lampjes. Oep. Wat komt er allemaal nog bij? Oh, oep. Oep. wat komt er allemaal bij? Er komt een rendier met zijn, die zijn hoofd bewegen. Grote kek. Een grote kerstman. Er komt nog een sneeuwman. Er komen nog lichtslangen. Er komen nog, er komen nog gekleurde lampjes. En er komt ook nog een rendier met arfstleetjes erachter. <laughs> Wat een werk. Ja, we kunnen eigenlijk niet om dit huis heen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het er binnenuit ziet, Want daar is het volgens mij al behoorlijk extreem versierd. Daar is het al heel behoorlijk versierd, ja dat klopt. Ja. En daar ben ik nog niet klaar. Nog niet klaar, maar nog mag ik klaar, even binnenkijken? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, je wordt er gewoon helemaal vrolijk van als je hier naar binnen komt. Want er staan twee gigantische kerstbomen... En uh, ja, iedereen weet natuurlijk wel hoe een kerstboom eruit ziet. Maar hoe deze zijn aangekleed gaat het toch weer net even iets anders. Alleen de piek al. Wat is er met de piek aan de hand? Met de pieken, dat zijn twee beweegbare pieken. Op allebei de bromen zaten een beweegbare piek. En voor de rest staat het hele huis vol. Um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Er staan hier rechts van mij 20 uh, poppen. Kijk ik iets naar rechts, kom ik bij een soort uh, dorpje uit. En uh, dat is helemaal heel mooi visite. En dat heb je ook helemaal zelf gemaakt, dat heb toch? Ik allemaal, dat heb ik allemaal zelf gedaan, ja. Je ziet, een soort, er gaat een, een, een, een arreslee met de rendieren, vliegt er boven langs. Kijk ik nog iets verder naar rechts, kom ik bij de kerstengelen uit. Die staan er ook te kijken, uiteraard. En voor de rest, uh, daar hangt echt voor alles waar komt, die ontzettende liefde voor al deze kerstversiering vandaan. Oh, ik vind dat gewoon prachtig. Ik vind dat gewoon een mooie hobby. Ik vind het ja. altijd leuk als er heel veel uh, mensen in de straat komen... en die stoppen vlak voor en Ze zitten alles te bekijken. Zowel uh, ouderen, kleine kinderen, mensen die hard lopen door de straat. Die stoppen altijd. Ze staan ze uitgebreid uh, God, uh, te, alles te, te bevragen. Onder hoe het hieruit ziet. Het allerergste lijkt me eigenlijk het afbreken. Nee, dat vind ik ook niet erg. Hebben en... jullie uh, nooit, uh, nooit, wat het gebeurt bij de meeste gezinnen, heel even ruzie tijdens het opzetten van de kerstboom? Nee, we hebben bijna, nu, bijna nooit ruzie. Hey, en uh, kan ik jou nog, uh, nog ergens mee helpen zometeen? Laten we zeggen wel binnen, want buiten is het natuurlijk nu een beetje koud. Maar kan ik je nog even met iets heel kleins een beetje helpen met iets opzetten? Want ik ben wel benieuwd hoe je dan te werk gaat. Uh, jawel hoor, we moeten weggaan op het plafond. Gelijk het moeilijkste taakje, beginnen met het plafond? Precies, heb ik, heb ik dat tenminste ook klaar. <laughs> Wat ik me een beetje afvraag, ik zie niet zo heel vaak kerstvliegingen aan het plafond. Wat moeten we, wat, wat moeten we er zo meteen gaan ophangen? Allemaal slingetjes, kerstballen, van alles wat hangt eraan. Slingetjes, kerstballen ja. kunnen we gewoon aan het plafond hangen? Ja, kunnen we er zo aan hangen. Ik sta ondertussen op de ladder om de eerste slinger te bevestigen van het, van het, aan het plafond. Oké, okay, die ga ik nu hier tussen bevestigen en dan hebben we de eerste stap van het plafond gemaakt. Op, ik uh, wil je bedanken voor, uh, voor deze rondleiding in jouw huis. Ik hoop dat ik je een beetje heb uh, kunnen helpen met het plafond. En voor nu wens ik jou hele fijne dagen. Geniet van de kerst en geniet van al die mensen die naar, uh, naar jouw mooie huis komen kijken. Het is me wel een gezicht hoor, dat huis. Helemaal vol aan de binnenkant, ik zou het niet uh, kunnen. Naast mij Manuel Venderbos. Zo reacten na 7 uur uh, tot, uh, van 7 tot 8. Uh, EO, hey, oh, dit is de zondag. Wie heb je te gast? Uh, nou, eigenlijk op het meest onchristelijke tijdstip... de coolste katholiek die ik ken, Antoine Baudard. En waar uh, ga, je, uh, ga je het met hem over hebben? Nou, het is bijna kerst, dus dat komt sowieso voorbij. En uh, de paus is verkozen tot persoon van het jaar. In Time uh, Magazine. Ja. ja. Uh, vind jij hem ook cool? Of, uh... Uh, nou ja, ik ben uh, uh, wel katholiek opgevoed. Um, en ik vind de paus eigenlijk, die doet het wel goed. Als je kijkt naar zijn voorgangers... Um, en een beetje dat, dat die, die kerk weer bij elkaar brengen. Ik denk dat hij het, het wel verdient. Nou, dat vindt Antoine dus niet. Dat vindt hij niet? Nee. nee. Oh, nou, kijk, dat vind ik dan wel weer heel ja. grappig. Ja. ja. Wat, en waarom niet? Of, ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Joh, uh, ik ben wat, heel benieuwd. Uh, wat, uh, wat grappig zeg. Uh, nou, ja, leuk dus. Uh, dankjewel, Manuel. Zo direct tot acht uur. Eo, uh, dit is uh, de zondag. Met, uh, uh, over een gesprek is de paus. Verdient hij het om man of the year te zijn van, uh, van Time? Leuk. Volgende week ben ik weer met start. Klaar is Kees, zo direct dus. Dit is de Zondag van de EO. Zolang het uh, echte uh, weer uitblijft, kun je nog nou, prima roeien. Beetje koud. En dat gaan we doen over de rotte. Okay. Zo, hè.